Laat ons zingen van psalm 63 en daarvan het eerste en het tweede vers. O God, Hij zijt mijn toevlucht. Wij zingen psalm 63, het eerste en het tweede vers. Lezen van het Evangelie van Johannes en daarvan het negentiende hoofdstuk, beginnende met het zeventiende vers, tot in en door vers 29. Johannes 19 vanaf vers 17 tot 29. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats, genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha alwaar ze hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde ene en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op een kruis en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn.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 De hok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens dien zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn kleding onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de kruisknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder,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 Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol Ediks. En ze vulden een spons met Edik. En omleidden ze met op, En brachten ze aan zijn mond. Tot zover. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach, lieve heren in de hemel, laat het niet kwaad wezen in uw goddelijke ogen. Wanneer dat wij in deze ogenblikken uw naam komt aan te roepen, ach, zou het nog u begagen, heren, om ons arme ellendige nog te gedenken. Naar de grootheid van uw waardemhartigheid. Van onze zijde. Dan is er geen goop. Dan is er geen weg meer. Want in onze diepe vallen adem. Daar hebben we het verzondigd. En daar hebben we uw goddelijke en rechtvaardigende vloek. Over ons en onze kinderen gebracht. Och Heer, het heeft die nog begaagd, dat ons nog samenbrengt in uw geis, in uw kerk, om uw woord nog te horen. Om het woord van onze diepe val, maar ook het woord waarin dat ge komt te verklaren een weg waar dat er geen weg is. Als dat we dat al gehoord geven van uw dierbare woord. Wat verklaart de weg bij de mens. Alleen in God in een drie God. Ach, Heer, zou het nog zegen aan onze arme ziel. Ach, door uw Heilige Geest dat het nog eens waarlijk licht in de duisternis nog mocht worden, en dat we nog eens zien mochten. Wat we geworden zijn in onze diepe bonsbreken adem. En heren dat we er niet meer mee leven kan. O dat er nog eens een ware onrust. Nog eens een ware nood. Om nog uit de diepte van de nood. Schuld en dood naar God te roepen. O als, de, als die... Die van het kruis die naar God nog mocht roepen. In de diepste nood, in het bangste ogenblik. Wat geleert uw volk, ge moet sterven. En we kunnen niet sterven. Ach, heren, zou er zo'n dood ongelukkig Schepsel wezen in deze midden. Ach, voor wie dat het niet meer kan. Zou gij dat weg nog eens op opdoen gaan, Heer, in dat licht van ieder die ene God. In, wat, in die woord dat we gehoord heeft. In die leidende middelaar, die leidt om de zonde, Die leidt om de recht. En die leidt uit het liefde. En wij hebben gehoord, en hij zegt, mij door. Ach, Heere, zou ons te nog eens willen inleiden. En dat Hij die woord nog eens mocht heiligen aan onze arme zielen. Op weg reis naar dat al beslissende eeuwigheid. Heere, mocht het zegenen, tot waarachtige bekering. En mocht het zegenen, o, oh, tot moed en tot hoop en geloof. En, liefde. en heren, mocht uw volk nog eens bij vernieuwing verblijden. Want dan heeft hij aan de profeet ook gezegd, aan de profeet Jezaja. O, hij zegt, troost mijn volk, troost mijn volk. Want ook in die ogenblikken toen hij die heilige woorden getijgd heeft, mij door. Daar was er ook een kerk. En dat was een kerk die het niet meer geloven kon. Mijn Heer, hij heeft die kerk niet vergeten. Maar op uw tijd dan heeft gij, o Heer, die kerk opgezocht. En dan heeft gij tot die kerk gesproken. En die Heer, is er een volk. En die wachtte en door genade mocht bij ogenblikken zichten. En ze mogen vragen, spreek dan mijn ziel, o Heer. Zeg het nog, dat gij mijn zaligheid zijt. Want Heer, ge weet, er is een valk, die met, het, met eigen doen het weg niet doen kan. En maar ook in een van een eigen geen meer recht hebben. En ach Heer, dan kan er ook nog een valk. In onze middenwezen, die het al waardig geworden zijn. En die het voor haar eigen in en in gaan leven. Dat hij ze voor eeuwig verlaten mocht. Ach, Heere, dan heb je het zelf beloofd. Dat hij zou je volk die geliefd gekregen heeft in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid dat hij die volk nooit vergeet en nooit verlaten zou. Ach, here, dan zou hij dat gesloten paradijs dat open doen voor zo'n ongeluk Die zijn schuld beleiden mocht en even rechtvaardigen mocht. En tot dat plaats mocht komen, Heer, ik ben het niet waardig. Ach, here, zou in het donkere tijd. Nog die zegeningen heven aan de akker van uw kerk. Dat uw naam nog vergeerlijk mocht worden. Uw kerk nog verblijden mocht. Ach, Heer, sta nog voor ziel op. O, hij heeft toch beloof, beloofd, hier, Is Israël een nood, er zal verlossing komen. En hier, dan werden we vijanden van de nood. Maar Heer, Hij brengt uw volk in de nood. Wij zijn er zo dwaas, wij willen gered worden zonder nood. Maar Hij brengt in de nood. Ach, waar dat de dichter hier mocht verklaren, deze zorg, deze doden kwellen mijn angstvalge ziel. En waar dat de dichter getijgen mocht het. Hing met mij tot hinken en tot zinken. Ach, here, zou zo'n ongelukkig volk nog eens opzoeken in deze midden. En nog een teken geven dat ons niet hans en heel al verlaten heeft. Heere, mocht het en kon het nog eens ij begaren. Tot de verheerlijking van uw goddelijke deugd. Tot blijdschap van uw volk. En tot de toebrenging, tot die gemeente die zalig zal worden. Heer, uw naam wordt verheerlijk. Uw koninkrijk komt. Och, komt nog, Heer. Gedenk ons en onze kinderen. Gedenk de jeugd, de zaad van de gemeente. Gedenk iedereen, de ouderen en de jongeren, al te tezamen. Gedenk de rouwdragende families, Heer waar dat een lieve vrouw, moeder, grootmoeder is weggenomen. En ook een zuster en ook in een ander gezin een broeder en schoonbroer is weggenomen. En zo gaat de prediking van de dood maar door. Heren leer ons sterven voordat het haar sterven wordt. En heren gedenk aan die vaders die in het ziekenhuis. Zijn ook in deze dag, zoek ze nog eens op. Gedenk iedereen hier, oud en jong, die niet op kan komen. De enige die zijn nog gegeven om onder uw woord te mogen komen. Mocht gij iedereen in de geisgezinnen, vader en moeder en kinderen nog gedenken. Ach, Heer, moge ook uw woord zegenen ook van vanochtend. In zo'n donkere en bange tijd, waar dat de zon dit overgang geeft. Maar mocht gij het nog zegenen, Heer. Voor land en volk en gezin, gemeenten en school en persoonlijk. En Heer, gedenk aan de weduw, wedunaar en wezen. Gedenken ze ieder. En mogen uw woord zegenen. Help ons zo, Heere. Wees nog een verrassende God. We hebben het alles verzond. Maar Heer, doet het om uw wil. Neem dan weg alles. Dat een wezen kan. Ach, dat de duivel nog eens beschaamd mag worden. En dat uw kerk nog eens in een ogenblik. Onder uw schaduw met grote blijdschap. Door een God de geloof. Uw naam. Nog eens groot mocht maken. Oh, dat ze nog eens zingen in hoe God verblijft. Heer, hij heeft toch beloofd. Dat hij uw kerk niet vergeten zou in de gevangenis. En daar weglaten we zinken in, in moedeloosheid. Maar ach, zou ze nog een beetje adem heeft In de strijdperk van dit leven. Gedenk die ganse kerk, gedenk al die knechten en alle ouderlingen in de jaak. En studenten en evangelisten. Ach, Heer, geef nog liefde. Dat we nog met kander de lasten mogen dragen door U. Heere, verzoen onze zoon. Open nieuwe woord, Heer. Heeft sterkte, moed, list en kracht. En ook in het taal van onze oude vaderland. Ach Heer, met die dan is al de dingen mogelijk. En bij ten niet, dan ken geen ene ding Here, Heer, verzoel onze zon om die lieve naam wil in de naam van Jezus Christus. Amen. Laat ons zingen van Psalm 22 en daarvan het eerste, het zevende en het achtste vers. Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij? Wij zingen Psalm 22, het eerste, het zevende en het achtste vers. Onze tekst voor we midden dat in geopgetekend vinden in het voorgelezen hoofdstuk, namelijk Johannes 19 en daarvan het 28 e vers, de laatste woorden, enkel deze woorden, mij dorst. Tot zover. Onze thema dat is de vijfde kruiswoord met drie gedachten. Eerst. Christus zegt mij dorst in de diepe leiding van ziel en lichaam. Ten tweede, Christus zegt mij dorst tot de verheerlijking zijn vader en de verlossing van zijn volk. Ten derde, Christus zegt mij dorst dat zijn volk niet is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 Ten derde, Christus zegt mij dorst, dat zijn volk niet eeuwig dorsten zal. Gemeente, met de helpen des sieren, dan hopen we verder te gaan met het kruiswoorden. En dan binnen wij in deze ogenblikken tot het vijfde kruiswoord gekomen. En dat kruiswoord, dat is mij dorst dat spreekt de Heer Jezus Christus op de kruishout van Gogota. En dan weten we, mijn gordes, dat het eerste kruiswoord dat was... Vader, vergeven ze, voor ze weten niet wat ze doen. En de tweede kruiswoord dat was gesproken aan het dief... aan de moordenaar aan het kruis, en dan heeft de Heer gesproken... Deze dag zoudt gij met mij in paradijs zijn. En het derde woord, wanneer dat Christus zijn moeder zien, zegt hij, vrouw, ziet uw zoon. En zoon, ziet uw moeder. En het vierde, mijn God, mijn God, waarom geef ge mij verlaat? Dat is echt de diepste leiding van de zegende middelen. Af die, af die door zijn heilige vader verlaten is. Dan gaat het zo diep mijn hoor. En af dat na drie eer van diepe duisternis. En nadat de aarde gaat beven. Dan gaat hij die woorden zeggen mijn God. Mijn God. Waarom heb je mij verlaten? En dan in het vijfde woord. Dan horen wij uit het gezegende mond van de leidende borg. En hij zegt mij dorst. En af wij dat even bij stil mocht staan om over te denken mijn hoorders. Dan zien wij het zegende Christus op het vloekhoud van Golgotha. Dan hangt hij er nog. En dan zover dat wij weten volgens Gods Woord, dan is het omtrent twintig jaar af meer dat Jezus geen drippel water ontvangen heeft. Zover dat Gods Woord het verklaart dan. Dan leren wij van Gods woord. In de instelling van het eerste avondmaal. Dan was het het laatste drippel dat Jezus ontvangen heeft. Met zijn discipelen op die avondmaal. En wat is er tussen plaats genomen mijn Godes? Dat is onuitspreekbaar. Wanneer dat wij Christus zien. In Godsemeni. God waar dat hij gekropen heeft als een worm en heenman. En als je dat zelf weet en eindelijk, dan is die al zo lang op het vloekhout van Hogota al gehangen. En dan zegt hij: 'Mij doors'. En dan moeten we dat zo zien, mijn hoorders. Dan is die mens en dan is die god. En dan mogen we zien dat in zijn goddelijkheid, dan kon hij op die manier niet dorsten. Dat was onmogelijk. Maar hij heeft gedorst naar lichaam en ziel. Hij heeft gedorst onder de vreselijke hitte, onder de vreselijke leiding, waar zijn, zijn lichaamsbloed, dat was bijna weg. En hij zegt, ik mij dorst, o gemeente. Dat hij dorst, en de moeies vragen waarom, dat die zegende middelaar, die dorst zo bitter in zijn lichaam. Het was zo onzaggelijk verdroogd, zijn lichaam. Hij was aan de, aan de rand van de dood, zo om zo te spreken. En hij heeft voor zo'n lange tijd al geen drippel water ontvangen. En mij dorst. O gemeente wat zien we dan? Wat zien we dan in die woorden? In het eerste dan zien wij mijn godes, De bittere vrucht van de zonde. Dat is de vrucht. Van onze diepe val in adem. En dat is de vrucht van onze dagelijke zonde. Lees het maar in de Evangelie van Lycus in de 16e hoofdstuk. Daar gaat het over de rijke man en Lazarus. En dan komt die rijke man straks in de eeuwige verdoemenis. En dan gaat hij vragen om. Eén druppel water. O gemeente, denk het wel eens over. Denk er wel eens over, mijn is Dat straks af een mens onbekeerd sterft. Dan gaat hij in de eeuwigheid naar één druppel water vragen. En nooit omvangen. Nooit en maar Heer Jezus als dat Gezegende, die zo menigmaal en dorsende mens geholpen heeft. Die zoveel water gegeven heeft en eten gegeven heeft en zoveel geholpen heeft. Maar gij zegt mij dorst, mij dorst, o bewegen, de goddelijke recht van zijn heilige vader. Bewegen de zon En hij dorst uit het licht. Want het gaat om, om de verheerlijking van God en zijn goddelijke deugden En de verlossing van die kerk die aan hem gegeven is in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daarom is die middelaar geworden. Daarom heeft hij die paas alleen getreed, mijn hoortis. En daar heeft hij die grote ransom betaald. En hij zegt, mij dorst. En dat uitwendig in zijn lichaam. In zijn gezegende lichaam. Maar hij dorst ook in zijn ziel. Want daar gaat het in zijn ziel, mijn hoortis. In de eerste plaats, als dat het gezegd heeft... Dan gaat de mens, ziel en lichaam sterven. Wij gaan, en dat hebben we ook gezien in het midden van de gemeente. Waar dat het moeder is weggenomen. Het is dood geworden. En die lichaam, dat hebben we gezien. Het is dood. Het is gestorven. Een mens die gaat sterven. En sterven is God moeten mijn woorden. En dat gaat over de ziel. En die Christus, hij zegt, mij dorst. En dan dorst hij in zijn ziel. En wat is dat dorst, mijn Oordes? Wat is dat zaak waar dat het hier over gaat? Waar dat Christus naar lichaam, maar ook naar ziel dorst. En dan dorst hij. Niet om het uitwendige water, mijn hoortis. Maar dan dorst de gezegende middelaar. Over de gemeenschap Gods. Mijn God. Mijn God. Waarom heb je mij verlaten? En dan is er geen gemeenschap meer. En buiten de gemeenschap. Is geen leven. Maar een eeuwig zielsverdriet. Mij dorst. Op het vloekhout van Van Goda. O mijn God. Heb je ooit van zo'n boodschap gehoord? Zo'n korte tekst. Zo'n enkele woord. Van zo'n rijken in goud, mijn hoorders. Mij dorst. En waarom dorst die zegende middelen? Ach, mijn hoorders. Dan mogen wij onze tweede goos en onze tweede gedachte zien. En dan, het zegt Christus, zeg mij door. En dat gaat tot de verheerlijking van zijn vader. O gemeente. Af we daar is even in mogen blikken. In die dorst. Daar, daar zien wij het uitnamenste van de liefde. Want gij dorst in die heilig gehoorzaamheid. O gemeente. Haven hebben we vanochtend een beetje mogen horen Hoe diep dat er gevallen heeft, geval heeft. O, hoe ver dat we van God af, af zijn gevallen in onze diepe val. En in de praktijk van onze leven. Wat, wat getijgen we toch. Hoe ver dat we van God af leven. Die zegende middelaar. Die leidende borg. Hij zegt. Mij dorst. Mij dorst tot de voldoening van de verheerlijking van zijn heilige vader. O, hij zegt, mijn vader. En hij zegt, mij dorst om je gehoorzaam te zijn, Om je te verheerlijken in de diepste leiding van pijn in de diepste leiding van verlaten, in de diepste leiding, mijn hoorde, zonder de bespot van de duivel en de bespotting van de mens. Ze spottende. Als je dat hier ook in deze verse lezen kon. Ze namen een spans en ze deden, ze deden eraan edek en ze doet dat tot zijn mond te zien. Maar gij leidt uit de liefde voor de verheerlijking van zijn heilige wad. Naar de voldoening tot de verheerlijking van zijn heilige wet. En mijn hoorders, in dat weg gij doorst, mij doen. In de eerste plaats mijn hoorders, dat God zijn vader op het allerheiligste weg. En op het aller, aller weg. Zonder één, dat er één vlekkel van onrecht erbij komen zou in de voldoening. Dan hij zegt, mij dorst voor de eer van mijn vader. En in de tweede plaats, hij dorst voor de zaligheid van zijn kerk. O mijn hoortjes, ziet het, de liefde gods. De liefde Gods in die gezegende middelen. In die in dat lam, God ziet ik kom, zegt hij, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik kom iebe wil, die heilig wil te doen. En dan, dan zegt hij mij dorst voor zijn volk, voor de verlossing van dat kerk. O, oh, mijn hoorders, waar, waar legt dan dat kerk? Waar is dan die kerk waar dat Heer Christus, Hij zegt, ik mij dorst voor die kerk. Och mijn hoorders, die kerk die legt vervloed. Onder de heilige recht Gods. Daar is geen weg. Dat kan niet. Als de boodschap, mijn hoorders van God, door het gebroken werkverbond voor ons en onze kinderen. Het kan niet. Wij hebben ons doel gemist. Wij, wij, wij zijn geschapen om God te bedoelen. En we bedoelen niks in onze eigen. Het kan hier, deugt niet met de mens. O dat de Heerde door zijn Heilige Geest. Dat nog eens toe mocht passen. En dat de mens dat nog eens in gaat leven. Dat we deugden niet, mijn hoortes. En dat de Heer het nog niet zat geworden is. Heer. Mijn hoortes, dat is een even Dat wij er nog een plaats in zijn huis onder zijn woord nog mogen hebben. Dan mogen we toch uitschillen, Heer. Waarom? Dat ik nog niet lang in de hel ben. Want daar hebben we verdiend, mijn hoortes. Maar de, die gezegende middelaar die zegt, mij dorst voor de verlossing van die kerk die mij gegeven is. En die, die in de klauwen van Satan zijn, die in de staat van de dood zijn. Mij dorst dat dat kerk verlost zal worden door het gerecht. Verlost zal worden op grond van het recht. Verlost zou worden tot het doel van de schepping Gods in de verheerlijking van God. O mijn Godes, wat is dat een verlossing. Op grond van het recht, uit het lijden van het liefde. En Jezus zegt, mij door voor zijn kerk. Zijn kerk, zijn breid. Die daar in de staat van de dood leeft. Aan de rand van de grote eeuwige verdoemd. Daar is feitelijk geen woorden om het ei te dekken En daar is een volk door genade. Die daar wat van in komt te leven. En dan hopen wij onze derde gedachte te zien. Maar laat ons eerst dan zingen van de psalm vierde en daarvan het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld. Vol, voldoende aan ijs nog eer. Wij zingen op de Psalm 40 en daarvan het vierde vers. de gedachte, Christus zegt, mij dorst, dat zijn volk niet eeuwig dorsten zou. Gemeente, als we daar even bij stilstaan, dan moeten wij in het eerste gedachte overdenken wat van ons terechtgekomen is in onze diepe wal vanavond. En dan is het waarlijk dat de mens die dorst. En dan zou je zeggen, zou dat mogelijk wezen met een onbekeerde mens dat hij echt dorst? En dan moeten wij ja zeggen. Hij dorst. Ieder mens. Ieder mens die geboren is uit de diepe val van Adam, hij dorst. Hij dorst voor wat? Want net zoals wij dat gezegd hebben, een mens die heeft zijn doel gemist. En hij wil dat, dat lege plaats hier, maar vervullen met wat? Maar het is niet te vinden. Hij zoekt het in dit en hij zoekt het in dat. Maar hij moet al door zeggen, het is niet te vinden. Het valt al door tegen, wat dat ook een mens doet. Al werkt hij hard, al, al studeert hij hard, al, al wat hij doet. Dan moet hij eindelijk zeggen, het is er niet. Ik ben niet tevreden. Het kan niet. Want wij zijn God kwijt. En zonder God mijn hoorde. daar is geen vrede. Dat is nou de zaak, dat is de toestand van een iedereen. Maar omdat Jezus gezegd heeft en echt ingeleefd heeft, mij dorst. Daarom heeft gij gedorst. Dat het kerk, dat uitverkoren kerk, niet eeuwig dorsten zou. En dan komt God door zijn heilige geest, door de wedergeboorte. Dat kerk op komen te zoeken. Want dat kerk dat zoekt God niet gemeente. Als het er echt over gaat. Dan is de mens verantwoordelijk. Dat is inderdaad de waarheid. Maar met onze verantwoordelijkheid. Zullen we nooit God zoeken. De verantwoordelijkheid mijn hoorders. Dat doet wel wat in de mensenleven. Dat maakt fariseers. Oh vanzelf mijn hoorders, als een mens op die manier in de verantwoordelijkheid aan werk gaat, dan wordt hij zo'n beste fariseer als dat er wezen kan. Maar een fariseer is een vijand van God. En een mens die kan ook vroom praten op een andere manier over zijn verantwoordelijkheid. Maar er is geen één dienaar. O gemeente, neemt het niet verkeerlijk verkeerd op. Leef niet onbeschoft en zeg af ik een eid verkoren wat men. Dan zou ik toch toch bekeerd worden. Nee mijn hordes, want het zou eenmaal dat je voor het rechterstoel van God zou moeten staan. Ieder, elke zonde in gedachte daden en woorden eenmaal rekenschap af moeten heen. Maar in onze diepe val is het nooit meer te vinden. Nee mijn hoortjes, wij dorsten. Maar wij worden niet verwild. Maar niet komt God dat volk. O voor wie gij gedorst heeft. Hij komt dat volk op te zoeken. En er komt de Heer met zijn heilige geest. In de waarachtige wedergeboorte in dat ziel te werken. En die ziel die wordt, die wordt tot een stilstaan in zijn leven gebracht. Net zo als die verlorende zoon. Hij leefde daar, hij zoekte het. Maar hij heeft het niet gewonden mijn oorden. Maar God die kwam om op te zoeken. En de heren in de geboorte dan plant hij genade. Dan plant hij licht. En geloof in de hart. En dan gaat juist die hart. Dan krijgt die te kennen. En te zien. Dat gij alles mist. En dan krijgt hij door genade werkzaam te worden. Om te zoeken wat dat hij mist. En dan krijgt hij op Gods tijd te zien. Dat hij alles mist. O oh, mijn goorders. ...is er niet zo'n volkje O oh, je zou wel zeggen in het eerste... ...af Jezus gedorst heeft... ...voor mij, dan hoef ik niet te dorsten. Dan zou ik nooit dorsten. Nee, mijn hordes, dan gaat dat volk van God... ...niet tot de verdiensten van zaligheid... ...maar dan gaat dat volk ingaleren... ...in het, in het weinige wat dat dorsten bedoelt... ...van de zegende middelaar... Jezus Christus. En dan gaat dat jongen. Of dat meisje. Dat man of dat vrouw. Daar gaat dorst Om dat God. In die ziel licht gegeven heeft. Om te zien wat hij mist. De Heere die komt door genade in die ziel te werken. En te onderwijzen. En te getijgen van de zonde. Van de dagelijks zonde. Dat roept om straf. Ze krijgen met God te doen. En niet als een verzoende God in Christus. Maar als een rechtvaardige God. Die, die over de heilige wet. Als dat we gezongen hebben. Die het heilige wet gezet heeft. En die eist voor voldoening. En die arme ziel die krijgt te zien en in te leven. Dat is verschil. Want er zijn mensen die door de algemene overtuiging van Gods geest. Die krijgen wel wat te zien. Maar niet in gaan leven. Ze krijgen wat door de algemene getuig, overtuiging van de heilige geest... in de conscientie te zien... dat ze op de brede weg de, de rampzaligheid zijn. Maar er wordt wat ingemist. En dat is de liefde. Neem de straf weg... en dan is dat mens vertroost. Dan, is, dan hebt hij het niet meer benauwd. Zeg maar tegen die mens dat hij niet verloren gaat... En dan kan die weer op zijn gewone weg zomaar de straten weer over. Maar waar God in de inneren van het hart komt te werken. Dan wordt het met een heilig en een rechtvaardig God te doen. En dan gaat die mens van die God niet af. Nee mijn hoort. Maar dan gaat die mens juist naar die God toe. Dan gaat dat schuldig mens juist voor die God beleiden. Ik heb gedaan. wat kwaad is in die heilige ogen. Dat liefde. Ik zou ze trekken met de koorden der liefde. En dat trekt bij me kanden. Wat bij me kanden nooit meer komen ik O oh, mijn God. Het wordt bij mijn getrokken en nooit bij mijn kander meer kom ik. En dan gaat die ziel, dan gaat dat levende ziel dorst. En wat gaat hij in die dorst voorbidden? Dan gaat hij zeggen, vader ik heb gezond. En ik ben niet meer waar. Om uw zoon genoemd te worden. Niet meer waard. Maak me nog. Als een van uw dienstknechten. O oh, mijn God. Moet missen. En niet kan hem missen. Dat is juist de woorden van die verloren zoon. Ik ben niet meer waardig om een zoon te wezen. Maar maak me een van uw dienstknechten. Dat ik niet één van die gescheiden zijn. Al kan ik dan hij nooit meer een zoon wees. Dat heb ik verzonnen. Maar Heere, laat me dan toch een dienst kunnen. O, een die toch je even aanschouwen mocht. Een die toch wat van uw zegende mond nog wat horen mocht. Want Heere, buiten niet is geleden. Maar een eeuwig zielsverdien een eeuwig dorst. In de tijd al en straks in de eeuwigheid. Eeuwig dorst. En nooit een druppel water, nooit het enige keer God te mogen zeggen uit liefde. Maar eeuwig God te mogen zoeken, zou het wezen. En dat ziet dat arme, ongelukkige, verloren zoon. Daar nou, komt hij zijn eigen in te zien als dat mens. Die eeuwig, eeuwig God moet missen. En niet kan missen. Hij dorst. Maar omdat hij zegen, de middelaar gedorst heeft. Daar, daarom hoeft dat kerk niet eeuwig te dorst. En als dat kerk nou dorst, oh, dan komt God op zijn tijd en op zijn bewijze, op zijn weg. Dan komt hij de kerk te laten zien. Ziet mij, oh he, heb je dat ooit gezien, mijn horens? Af dat schuldige kerk die daarbij te staat. En die mocht verklaren. God is recht. Ik ben niet waardig. Maar. Dan komt God. Op zijn tijd. In de prediking. Van die. Dorstende. Dorst, dorstende middelen. En dan komt de Heer. Een mens. Te, dat wonder te laten zien gij dorst o oh, dat je niet eeuwig dorsten zou ik dorst voor u, gemeente wat goudt dat toch niet? maar dan zou ik eens even vragen kun ge er wat van heb je echt ingeleefd wat het is om eeuwig God te missen. Om eeuwig te dorsten in de eeuwige ramzaligheid. En dan om eigen schuld. Eigen schuld. Want er is een volk op aarde mijn hoorders die onder de schuld loopt. En er is een volk op aarde die God lief krijgt. En die God verrechtvaardigt. Maar niets anders voor de eigen is een open helm. Want wij hebben geen gande om het te nemen. En wij hebben geen waardig om het toegegeven te worden. Dat is, dat is wat dat voor mens dat in gaan leven. Weet je wanneer dat rit dat in gaat leven, mijn hordes? Als straks boos daar, daar op de stad van Bethlehem terecht komt. En rit die man naar huis met bloed met lege handen. Zij wordt naar huis gestuurd. Zonder oplossing. O, mijn hoordes. Ben je wel eens aan gestuurd zonder oplossing. En die vrouw die zou in de wanhoop terechtgekomen, mijn oorders. Maar God zorgt ervoor. En God zorgt dat er een oude Naomi was. Want die rit die zou in de wanhoop weggezongen, mijn oorders. En er is een volk die echt, die echt vrezen dat ze in de wanhoop terechtkomen. Want het is geen werk van God dat de mens omgaat, mijn hoortes. Maar ik ga hier diep, diep in werken. En als die ritter zo doodongelukken daar neerlegt in de onmogelijkheid van ooit zalig te worden. Dan was er wel vroeger een hoop en er was wel een God gegeven geloof. En ze hadden wel eens een smaak, mijn hoortes, maar het kan niet. En als ze daar zo rusteloos neerleggen. En hoe was het dan? Weeg je me nooit. Hoe ging dat dan in de echte ervaring. In dat leven van Rit. Dat hing naar gink en naar Zinken. Naar de bodem van de hel. Maar Naomi die zegt. Zit stil. Zit stil, mijn dochter. O, oh, wat woorden. Voor zo'n mens. Zit stil, mijn dochter. En niet de moeilijkheden, mijn hoorders, in de echte inleving van de zaad. Om daar eindelijk bij stil te zitten. Begrijp. Je? wij stil te zitten. Zit stil, mijn dochter. En zie hoe de zaak vallen zal. En als God de ziel heeft om daar te komen. Om daar te zwijgen. En te zien wat er van die zaak terecht zal komen. Dan gaat het ziel met God één. Dan mag de ziel met God eens gaan worden. En dan mag de kerk zwijgen. Oh, is dat ooit gebeurd in je leven, mijn god. Dat al gebed en dat alles wat er wij aan hoopten en een grond vermaakte, dat je niets meer overhoudt. Absoluut niets. En ook geen gebed meer. Maar daar mocht vallen. En zeg hier: U wil gezien. U wil gezien. Daar is een ogenblik in het leven van dat volk. Dat God dat volk geen kwaad aandoen kan meer. Nee, me. Dan ging God heen meer kwaad aan dat volk doen. Want in dat liefde worden ze met God verenigd. En dan. Dan er is een ogenblik. O een zegende ogenblik. Wanneer dat die ziel daar zo diep dorst. Zo diep dorst. Want die ziel doorst naar God. Maar kan. Maar daar wordt toegepast. Want als een ziel daar in de onwaardigheid. En de ziel daar zwijgen mocht. Mijn hoorde, dan loopt het vast in de neem. Oh we horen zo menigmaal schijnt er God niet meer gehoord. Wij horen zo menigmaal schijnt er God niet meer weg. Wij we horen zo menigmaal. Dat het schijnt dat de Heer zo ver af is. Maar mijn God is de oorzaak. Wij kunnen nog op onze voeten blijven. Met onze hopen, met onze geloven, met, met alles. Wij kunnen nog op onze voeten blijven. Maar als Rut daar neerlegt. En als de verloren zoon daar getijgt voor zijn vader. En dan zegt hij weer tegen zijn vader, ik heb gezond. En er is geen antwoord. Want de vader antwoordde, de zoon niet, komt. Daar, daar is een ogenblik dat er geen meer antwoord komt. Want de Heere die handelt in een allerrechtste weg, die handelt af in liefde. En daaraf dat. Ogenblik dat de vader die zoon geen meer antwoord heeft, dan wijst hij die, die, wijst die knecht op de gezegende kleding der gerechtigheid. En dan wordt hij ontdekt. En dan wordt hij ongekleed. En dan wordt hij aangekleed. door die gezegende kleding der gerechtigheid. O mijn hoordezin, dus mij dorst, dat ik niet eeuwig dorsten zou. O val ik van God, daarom zou ge eenmaal in plaats van de dorst eeuwig omkomen. Dan zou ge van de fontein de levende wateren eeuwig leven. En eeuwig zingen. O, dat je eeuwig verlost zijn van dat dorst dat naar de dood went. Maar dan zou je eeuwig drinken. Eeuwig. Omdat Christus die heeft voor u gedood. O mijn God. Ik hoop dat de Heer door zijn Heilige Geest iedereen mocht leiden. En dat de heilige geest dit nog eens voor je toepassen. En waar moet maken. Dat ook vandaag aan de dag. Dat je het nog gegeven mocht. Om hem daar. Als die God de middelaar. Aan de kruishoud van O Dat je het nog eens horen mocht. Mij door. Oh, dat je het uit zijn, uit zijn eigen mond mocht horen. Want er is een volk, die hebben wel eens hoop. En ook dat van geen valse grond en goede hoop. Maar ze missen wat. En wat mist dat volk dan? Wel, die missen dat zelf van Hem gehoord heeft. Dat blijft de grote vraag. Heren spreekt aan mijn ziel. Dat hij mijn zaligheid is. Oh, daar is een volk. Die worden zo geslingerd door het ongeloof. En zo aangeraakt door de vorste duisternis. Dat het voor eenzelijk silly. Die daar, die voor, die het nooit meer voor zo'n mens. Want de duivel die zegt: Kan hij niet? Maar. Oh, daar is een volk. Die zijn zo moe. Die zijn er soms zo ij. Oh, ze zijn er soms. Ze zakken van moedeloosheid niet. Maar. Daar is een volk, mijn hoorders. Die hebben het zo benauwd. Dat ze vrezen de God die weet niet van God af. Want het gaat niet over wat dat ik zeg. En wat dat jij zegt. Maar het gaat over wat zegt God mij. O, wat een voorrecht af door geloof, door een God gegeven geloof. Wat zijn die zegende ogenblikken voor de kerken Gods. Af en ze mogen door geloof oefenen dat God van me af weet. Wat zegt de dichter dan? O, hij zegt: dan kan ik over een meer springen. Dan kan ik door de vier gaan. Dan kan ik alles doen. Maar er zijn zo donkere tijden. En dat is de vreze dat God die weet ze niet. En daarom verlangen ze. Om het van hem te horen. En o zielen in onze midden. Die het zo benauwd hebben. Die dorst. O, oh, die waarlijk, want het is geen story, mijn horens. Het is een waarheid. Het is, het is een zaak dat ingeleefd wordt. Vraag maar, Gods volk. Dat is een volk die door, die door die middelaar, die dorst. Daar is een volk die ook dorst. Die dorst naar de gemeenschap, met God. Die dorst. Naar dat verloren plaats. Met God. Wat we eenmaal in paradijs verloren hebben. Ze verlangen daarvoor. In die heilige gemeenschap. Oh, dat is in de praktijk van het leven. Dat leven mogen oefenen. Om God lief te hebben. Boven alles. Dat is wat mijn hoort is. En onze naaste. Als onze zelf. Dat is wat. Ja, je zou wel zeggen dat is, dat is inderdaad wat. Maar dat wordt toch hier niet ervaren in het leven hier zeker. Dat is toch wat voor de hemel. Dat is niet voor dit aarde, voor dit leven meer. Om God lief te hebben boven alles en onze naasten als onze zelf. Dat kan toch niet meer? Dat denken vele mensen. Dat denken vele mensen. Denkende dat ze op de nauwe weg zijn naar de hemel, maar met een valse godsdienst op de brede weg naar de hel, mijn hoordes. Ja, in dit leven, daar zou het plaats nemen. In dit leven. Dat is Gods getuigenis dat even zeker is, dat gebeurt hier op aarde. Ja, maar je zou wel zeggen, de duivel en onze boze neetier, die laten dat nooit toe. Nee, dat is zeker. Maar Christus, die heeft triomfeerd. boven de duivel en boven die bedorvende vlees. En niet om een beleidenis te hebben, om te zeggen met excuses, dat zijt de duivel, dat zijt mijn vlees. Dat is, de, dat is de kortste weg van gedrieverij naar de eeuwigheid, mijn horens. Want wat God doet, dat is, dat is een werk van de hemel. En dat wordt hier in de hart op aarde plaatsgenomen. En wat zegt Gods woord ervan? Het, staat, het moet alder volgens Gods woord wezen. Wat zegt Gods woord ervan? Nou, dan er zegt een lieve apostel, dan zegt hij, hier in het begin. In het begin. Gemeente, neemt het maar mee naar je reis. En in het bijzonder degenen die geloven, dat ze op de, op de nauwe weg door genade geplaatst zijn. Is er ooit in je levige tijd geweest, dat je God lief mocht hebben, waar God in de werk van genade heeft dat in de ervaring bij ogenblikken hier op aarde dat het ingeleefd mocht worden. Dat is er voor de aangezicht van de vijand, de duivel en voor de boze ongeloof van onze eigen tieren. Dat ze mogen zeggen, God heb ik lief bovenal. En dan is het geen story, dan is het de waarheid. waar. O oh, mijn hoorders, daar mogen ze door dat gezegende werk van Christus. Daar mogen ze voor een ogenblik drinken in de midden van de dorst. En wat is dat te drinken van die zegende water? God heb ik En in de tweede, daar mogen ze zeggen, mijn naam. Ach, mijn hoorders, dan is, dan is het een moeilijke zaak. Als er wat verkeerd is met een, met een ander en om te zeggen, I am sorry, nog. Nee, dat kan doen. En ik kom Gods woord en Gods werk openbaar. Niet in het gepraat, maar in de vrucht. In de vrucht. Val ik van God. Die van God van alle eeuwigheid gekend zijn. Je zou niet al door dorsten. Nee. Die dag die komt. De drinken zal. Wat zou dat willen? Zo menig wel, Dat hebben ze hier op aarde te zeggen. Och, ik verlang voor één dubbel van die gezegende twijfel. Ik verlang. Ze gaan er wel dagen, en laat me maar eerlijk wezen, mijn hoorders. We leven in een dag vandaag aan de dag, dat mensen die hebben teksten voor alles tegenwoordig. Maar er is een echte volk van God. En dan kan het wezen dagen en weken en maanden en jaren en nog lang. En ik zeg het niet om, om de ongeloof een grond te maken. Maar ik zeg het op grond van Gods woord. Daar is een volk. In Gods woord. Voor tien jaren. Geen ene druppel gedroeg. Ken je het wel? En dat was een bevestigde moeder in Israël. Nou. En wij leven mijn hoort. Zoveel in moord. Tien jaar. Een druppel van die gezegende water gesmaakt. Tien jaar. Een levende ziel. Ach is er zoon hier vanmiddag. Die mocht zeggen. En voor, wie, en voor wie de duivel zegt, het is mee je niet waar. Want de Heer, die komt niet meer in je leven. Dat is gebeurd, maar het komt niet meer. Het gebeurt niet. Zeg het dan maar. <coughs> Wanneer is de laatste keer dat je nog een godsontmoeting had? Wanneer is nou eerlijk de laatste keer dat God nog een tekst aan je ziel gegeven heeft? En er is een volk van God in de kerk. Die hebben geen antwoord. Ze mogen wel bij ogenblikken met de kerk van hout zingen. Maar dat de kerk zingt, zou je ge voor eeuwig vergeten. Hij kende wel de wens. Bij ogenblikken wordt het oud wel eens een nieuw gemaakt. Maar nou wat nieuws. Als een teken dat het waar is. O volk van God. Dat oprechte volk, dat, dat, dat werk van God, mijn oor Hij zou niet eeuwig dorsten. Al die het tien jaar, Christus zegt mij, dorst. Mij, dorst. Dat gij, zal het twintig jaar zijn, hij zal niet eeuwig dorsten. Maar hij zal straks van die volle fontein eeuwig drinken. Door hem. Door gemmeling. O volk van God. O dat er wij meer in de nood mochten leven. Dat we meer in de gemis mochten leven. Je zou wel zeggen, wat een vreemde taal is dat dan? Maar we leven toch in de dag waar een mens al door in de bezet wil leven. Maar mijn God is... Het zou een voorrecht dat we nog in de gemis mogen komen. En in de echt gebracht mogen worden. Dat we nog eens God nodig mogen hebben. Oh wat legt er toch een duisternis in onze tijd over, over de kerk. Wat een dodigheid. Wat een uitwendige vromigheid. En aan de andere kant een, een losse wereldheid. Maar wat weinig wordt het ingeleefd in de nood. Want waar dat plaats neemt, daar wordt nog antwoorden gegeven. Want de Heer, hij zou, hij zal nooit in ten het arme bedelaar met lege handen wegzien. Och, ik zou maar zeggen, tot dat ongelukke volk vermidden, blijf maar bedelen. En blijf maar vragen of je nog bedelen mag. Want dan ben je op een goede plaats. Vraag maar nog of je bedelen mag. Ik zou, ik zou soms zo jaloers wezen. Of ik nog eens bedelen mag. Want dan krijg je nog. Dan krijg je nog een smile van de hemel mijn hoor. Of ik nog eens bedelen mag. Dan wordt het nog open in de heilige kort van de hemel ja. mocht de Heere heven aan zijn kerk. Dat ze nog echt bedelaars mogen worden. En gegeven om te blijven. Want die zou de armen die worden met goederen, met goederen verveeld. Ja. Ach is de Heer in onze midden een ongelukkig En die heeft niets anders dan schuld. Ach die zou zeggen ik heb er nooit. Nooit nog van die zegende fontein. Fontein ooit een druppel gesmaakt. Mijn hemel hoog. Schuld, schuld. En als ik neerleg, dan heb ik schuld. En als ik opstaan, dan heb ik schuld. Ik ben zo ongeluk. Dan nou kan het nog voor alle mensen, maar voor mij kan het niet meer. kan niet meer bekeerd worden. Ik heb het zo lang uitgehouden tegen God en tegen zijn heilige haar van genade. Niet alleen de zonde tegen de wet, maar de zonde tegen de eeuwigheid. Ze staan mij als bergen voorop. En ach, ik voel zo ongelukkig. En ik mocht verklaren eigen schuld. O, zou de zoon in onze midden verwezen van mij de gemeente? O, ik zou mij zeggen: Zit, oud Zit er dan maar bij. Kun je dat in Gods woord vinden? Ja, mijn hoorde staat er allemaal erin. Oh, die blinde boog hij mee, Die blinde Bartomeus. Hij zat er langs de weg met al de spak van zijn schuld. En daar kwam Jezus bij, je. Ja. En hij ziet daarna, en die, die schuldende man die zei, O zoon Davids, wees me nog genade. En Jezus, hij keerde zichzelf om. O, oh, wie zou het nog kunnen zeggen? Ongelukkige mensen in onze midden. Het kan nog, want die zegende middelaar die eenmaal gedorst heeft, die is niet meer op het kruis gehouden voor Hooghouta. Maar hij is in de hemel en hij heerst daar als dat, als dat verhogende koning over zijn kerk. En al die de vader hem gegeven heeft, die zullen komen. hij wereld, hij zonde, hij mens, een duivel zal hem tegenstaan. Hij heerst zo ver de blindste heide wonen. En hij zal zijn kerk eenmaal witwassen van al gonne zonde. O oh, je zou eens zeggen: zou dat mogelijk wezen voor mij? Ja. Want die bloed, dat reinigt van alle kwaad, ja. O, oh, die gezegende bloed. O, oh, dan, zou, dan zou de eeuwigheid niet te lang wezen. Dan zou je. Dan zou je goed willen, willen overnemen. Af de heren dat, dat bloed aan je ziel toepast. Oh dan zou je zeggen. Dan zou de eeuwigheid niet te lang zijn. Om daar eeuwig voor God te zingen. Zijn naam. Zijn woord zijn. Waarom was het op mij bemiddeld? En eindelijk. Mijn onbekeerde medereizers naar dat albeslissende eeuwigheid. O, oh, wat, wat zou het toch ontzaglijk wezen om eeuwig, eeuwig, eeuwig te dorst? Eeuwig, eeuwig de gemeenschap God te moeten missen? En dan eigen schoen. En het staat duidelijk in Gods woord mijn hoorders. Indien dat de mens niet wedergeboren wordt. Dan gaat hij eeuwig verloren. En eeuwig verloren is eeuwig te dorsten. En dat is eeuwig nooit een druppel water. Om die brandende tang te verkopen. Hoort, hoort, hoort. Het woord is hier. Het wordt nog niet toegesproken. Gaast die, gaast die om het levenswil. Want de dag is voorbij. De dag is haast gedaald. En zou het eeuwig. Eeuwigheid, eeuwigheid wezen. Amen, Heer, zeg een nieuwe woord. Verzoen onze zonde. Wij danken niet dat ge ons nog doorgebracht heeft. Hij zou een enkel woord nog willen gebruiken, Heer. Tot onderwijs tot stichting tot troost. Ach, geweten iederen. een. Hoe dat, het, hoe dat ze hier neerzitten en staan. Ach, Heer, gedenk nog uw eeuwig verbod. En deelt niet met ons naar onze zonde, maar wees nog een verzoenende God in de voldoening van die, van die bortochtelijke werk van Christus. Heer, moge het toepassen door uw heilige geest. Mogen we ons nog samen vergaderen in dit avond-eer. Eer. gedenken iedereen, op weg en reis, ook het jonge mensen, die in de laatste dagen getrouwd zijn, die hopen in de dag van morgen. Een grote reis te maken naar het oude vaderland, mogen ze boekgoeden en bewaren. En veilig op het bestemde tijd weer veilig gijswaarts brengen. Heren, gedenk een vader die zo lang ook niet in de kerk geweest is. Die ook in deze middelen weer in de kerk mocht te wezen. Mocht hem gedenken en verblijden. En verder alles wel maken met zijn Heren, verzoen onze zonden. Om Jezus willen. Amen. Laat ons sluiten met het zingen van Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer zo goed, zo mild. Is al een tijd, een zon en schuld? Hij zou genade en eer geven. Hij zou kon het goede niet in, goede niet in nood, Ongouden zelfs niet in den dood. Die in oprechtheid voor hem leven, welzalig heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Wij zingen op Psalm 84, het zesde vers.